Jurjen Boekraat met het NMR Journaal. Opnieuw is een jacht van een Russische miljardair aan de ketting gelegd. Het gaat volgens bronnen van persbureau Reuters om het jacht Lady M van Alexei Mordashov... de rijkste man van Rusland. Zijn 65 meter lange schip werd in de haven van het Noord-Italiaanse Imperia in beslag genomen... omdat hij op de sanctielijst van de EU staat. In dezelfde haven ligt ook een jacht van een andere schatrijke Rus, Gennady Timchenko... Ook dat schip wordt volgens de bronnen van Reuters binnenkort aan de ketting gelegd. Eerder deze week gebeurde het hetzelfde met Russische jachten in Duitse en Franse havens. Steeds meer internationale media trekken zich terug uit Rusland. Onder andere journalisten van BBC, CNN en Bloomberg stoppen met hun werk daar. En ook Nederlandse correspondenten hebben het land verlaten. NOS-correspondent Iris de Graaf noemt de werkomstandigheden in Rusland nu te onzeker. RTL-nieuwscorrespondent Eva Hartog werkt voorlopig vanuit Turkije. In Rusland is een nieuwe wet aangenomen tegen het verspreiden van desinformatie. Wie in Russische ogen nepnieuws verspreidt, kan een jarenlange gevangenisstraf krijgen. Het Eredivisie-duel tussen Vitesse en Sparta is vanavond gestaakt. Sparta-doelman Okoye werd op het hoofd geraakt door een beker die vanaf de tribune was gegooid. Dat gebeurde diep in blessuretijd. Sparta stond op 1-0 voorsprong na een vroege goal van Dalmau. Vlak voordat het duel werd stilgelegd was er ook al een Vitesse-fan het veld opgerend. Hij werd door de Sparta-doelman weggestuurd. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Het is niet bekend of en hoe de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta wordt uitgespeeld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 0 graden in het noordwesten tot plaatselijk min 5 in het binnenland. Overdag schijnt de zon eerst overal volop. In de loop van de middag ontstaan wat stapelwolken en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. .9 V Zf F M dan dan dan dan dan dan dan good Like we got overtime We get paid to rattle our chains We go in the back Paint our money black Spend it on the enemy Sleeping in the church Riding in the dirt Put a banner over my grave Make a body work Make a beggar hurt Sell me something Beg and untamed okay. Now I'm tired uh -huh. Now I'm Riding in the dirt, put up in a banner yep. over my grave. Make a body work, make a beggar hurt. Sell me something they entertain. <laughs> I'm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 So so. So confused yeah.